Jurgen Boekraat met het NMS Journaal. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken vindt dat Nederland moet doorgaan met het militair steunen van Oekraïne. Ook benadrukt hij dat het land zelf bepaalt wanneer het bereid is om met Rusland te onderhandelen over een wapenstilstand en op termijn vrede. In Nieuwsuur zei hij dat het beste dat Nederland kan doen is ervoor zorgen dat Oekraïne dan een stevige positie heeft. Hoekstra zei ook dat Nederland open zal kijken naar een voorstel van de Europese Commissie voor een Oekraïns eu lidmaatschap een adviseur van president Zelensky zegt dat de laatste tijd dagelijks 100 tot 200 Oekraïnse militairen sneuvelen in de strijd tegen de Russen. Een aantal weken geleden waren dat er nog 50 tot 100 per dag. Het dodental loopt snel op door de zeer zware gevechten in de Donbass, zei de adviseur tegen de BBC. Hij noemt het een zeer ongelijke strijd, omdat Rusland veel meer zware wapens kan inzetten dan Oekraïne. In Delft is vandaag een centrifuge in gebruik genomen die 150 keer de zwaartekracht op aarde kan opwekken, oftewel 150 g. Het apparaat draait met 340 km per uur rond en kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de sterkte van dijken of de fundering van windturbines te testen. Dankzij de extreme druk in de cabine kunnen onderzoekers processen die normaal heel lang duren in een paar uur tijd nabootsen. Delen van de Nepalese hoofdstad Kathmandu zijn veranderd in een vuilnisbelt... omdat het afval al weken niet wordt opgehaald. Het afval moet naar een dorp tientallen kilometers verderop... maar de lokale bewoners houden de vuilniswagens tegen. De dorpelingen hebben er genoeg van... dat er dagelijks vele tonnen afval uit de hoofdstad worden gedumpt... zonder dat er behoorlijk toezicht is. Het dorp is daardoor zwaar vervuild geraakt. Het bestuur van Kathmandu zegt dat het de betogers heeft uitgenodigd voor overleg. Het weer, het is vrijwel onbewolkt en het koelt vannacht af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met wat lichte buien. Dan wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Van de dag dan rij ik zo. Zo. Solo, solo. Aan het einde van de dag dan rij ik zo. Solo, solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo en naar buiten beweegt alles nu slow -mo. Mensen zien me lachen op de foto. Aan het einde.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 I'm my heart for luck. See me got a small wall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 6.9 is... Zon, Zee, Zandvoort en... Zomer is... Zomer Mesdames, Messieurs, le disjockey est de retour... Jockes H de retour.